Nu krijg je van Mario Kwaital. Goeiedag. Scholen kunnen meer doen om mentale problemen bij jongeren te voorkomen, zegt de onderwijsraad. Nu wordt vaak gedacht dat je je goed moet voelen om op school goed mee te doen. Maar in een rapport zegt de onderwijsraad dat naar school gaan juist kan helpen om mentale problemen tegen te gaan. Leraren zijn vaak het eerste aanspreekpunt en die moeten daar goed mee omgaan, zeggen ze. Vliegtuigen mogen niet meer over Iran vliegen. Het land heeft rond middernacht het luchtruim gesloten. Het vliegverbod duurt nog zeker een uur. Alleen internationale vluchten van en naar Iran mogen nog over het land vliegen... maar wel pas na toestemming van de verkeersleiding. Duitse luchtvaartmaatschappijen vliegen helemaal niet meer over Iran. De overheid in Duitsland heeft dat gisteravond verboden. Een man uit Den Haag moet een schadevergoeding betalen... aan de agenten die hij met vuurwerk heeft beschoten. Dat deed hij tijdens de jaarwisseling in de Transvaalwijk... Een celstraf van 15 dagen heeft hij al uitgezeten. Hij moet nog wel beginnen aan een taakstraf van 40 uur. Ajax moet de fans die zijn meegereisd naar Alkmaar hun geld teruggeven. Trainer Fred Grim zei na de 6-0 vernedering tegen AZ... dat de spelers, staf en clubleiding daarvoor moeten zorgen. Verder zei hij dat zijn ploeg enorm slordig was... en dat er morgen harder woorden gaan vallen. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen. En dan nu het weer van weer online?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 Deze week is... Beetje. Het verboden woord. Zegt een Q-DJ het toch? Druk op de knop in de Q-Music app en maak kans op 500 euro. Q-Music. dit, eik. Ja, ik kan je nu op een briefje schrijven wie er bovenaan gaat eindigen op de Wall of Shame. Ik ga je zo vertellen wie dat is. Eerst Larger Than Life. Q-Music. Q-Music. Q-Sound.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 Marshmallow Jelly Roll Holy Water. Het verboden woord. En hele goede nacht. Ja, ik moet even bijkomen. Het is deze week echt een rollercoaster. En niet alleen omdat ik en mijn lieve Q-collega's het verboden woord niet mogen zeggen. Maar vooral omdat ik elke dag weer iemand anders verdenk. Van een plek bovenaan de Wall of Shame. Het voelt eigenlijk alsof ik naar Wie is de Mol aan het kijken ben. Elke dag een ander iemand die ik verdenk. Want op dag 1 dacht ik echt dat Marike bovenaan zou gaan eindigen. Ze had namelijk het verboden woord op de eerste dag al acht keer uitgesproken. Maar op dag 2 dacht ik dat mijn lieve collega Lars Boelen... die voor mijn show maakt van titel tot 1... sowieso de finish zou halen op plek 1 van de Wall of Shame. Want Lars kreeg het voor elkaar om in één uur tijd... zes keer het verboden woord te zeggen. Maar dag 3 zit er bijna op. En mijn van, verdenkingen van wie bovenaan gaat eindigen... zit nu op de allerliefste... Wim van Helden. Want vandaag alleen al sprak je het verboden woord maar liefst vijf keer uit. Ik heb dit uur dus een, een gast in de studio die het verboden woord wel mag zeggen. Om mij er een beetje doorheen te loodsen, kun je jezelf een klein beetje bekend maken. Is hij hij Beetje. Zeker. het? Oh, oh. Ja. Oh, niet. <hacht> <hijen> Ben ik ook nog even een leuk eigen nummer voor deze week extra toepasselijk. Deze weet je kan gewoon. Oh. Oh. Ja. Dus ik laat jou heel veel aan het woord dit uur. Ja, want wie staat in de top 40 met Stay If You Wanna Dance? Dat was een beetje een instinct. We hebben er weer eentje bij. <laughs> Lekker. Het idee was dat jij me ging helpen, Kasper Starreveld. Ach jongens, ik ben zo blij als het vrijdag is. Ik zou zeggen, met een drie letter woord, dan weet je een beetje... Niet, zeg ik het nou weer? Niet toch? ik slik het in. Domin, hoe komt het dat jij een beetje zo... Ah, Wim. Ah, ik ben toch niet achterlijk, jongens? Nou, joh. Ach, oh, gos, ik heb het gewoon met hem te doen, weet je dat? Hij heeft het zelf niet eens meer door... Maar goed, ik zet nu al mijn geld op Wim. Dat kan alleen morgen weer helemaal anders zijn... want er is geen pijl op te trekken. Hoor je mij trouwens het verboden woord uitspreken... dan moet je drukken op de knop... want tot drie uur deze nacht maak jij gewoon nog steeds kans op 500 euro... als ik het verboden woord uitspreek. En over geld gesproken? In Zwolle is een inbreker een bistro binnengeslopen. Hij heeft geen geld meegenomen wel iets heel opvallends. Wat dat is, ga ik je zo vertellen. Eerst Nieuw radicals en you get what you give. Thank you, music. from Barbecue and Miles Away. Als je misschien weet, ben ik altijd gek op gekke nieuwsfeitjes. Zoals ik vandaag over een inbraak bij een bistro in Zwolle. Ja, toen de eigenaar van de bistro binnenkwam, wist hij niet wat hij zag. Zijn hele zaak lag overhoop. Er was overduidelijk ingebroken. En de inbreker was natuurlijk uit op geld of kostbare spullen. Maar dat was er allemaal niet. Maar toen de eigenaar de keuken inliep, wist hij niet wat hij zag. Er lagen meerdere biefstukken met opengetrokken kruidenbakjes eromheen. Ja, de inbreker heeft dus even lekker een biefstukje staan bakken... en hem op smaak gebracht met wat wat kruiden. Ook stond er nog een open fles wijn, dus die ze al vast aan, aan de lippen hebben gezet. Ja, de inbreker had waarschijnlijk enorme trek, want ook een zak glutenvrije koekjes was opengetrokken. Overal lagen lege verpakkingen. En op camerabeelden is te zien dat hij uiteindelijk weer naar buiten kroop Via een raam dat hij eerder had geforceerd. Maar dus wel zonder geld, wel met een gevuld buikje. En een fles sterke drank en een sigaar. Ja, de uiteindelijke schade 500 euro. En dat komt niet door de dure biefstuk die jij uh, lekker naar binnen heeft geklapt. Maar omdat hij de vriezerdeur deur open heeft laten staan... en daarom moest de hele inhoud worden weggegooid. Wel een schrale troost. Hij had in elk geval de grill uitgezet na het koekerellen. Anders was er natuurlijk helemaal niks meer over van de bistro.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 Thank you, music, Louis Capaldi, the day that I die. Woensdag op donderdagnacht betekent maar één ding. Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. En nu wordt het spannend. Even simpel en kort uitgelegd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Zoals ik vorige week op zoek naar de luisteraar... met de meeste geopende tabbladen op zijn of haar telefoon. Toen sprak ik Willem en hij won die nacht de nachtwedstrijd. De telefoon is twee, drie jaar oud en ik heb eigenlijk nooit echt gewust. Nee, nou, nou, dat verklaart een hele hoop. Want Willem, hoeveel tabbladen heb jij geopend staan? Ja, 500 en ik kan de tweede tabblad eigenlijk wel weer openen. Oh, meer dan 500. Ja. En deze nacht weer een nieuwe ronde, een nieuwe wedstrijd... en een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. En Dit keer gaat het om de plek waar je eet, slaapt, doucht... en altijd iets kwijt bent, namelijk je huis. En dan heb ik het specifiek over, over waar hij staat. Ik bedoel eigenlijk je huisnummer. Ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar met het laagste huisnummer. Dus pak je mobiel erbij, open de Q-app, stuur me jouw huisnummer... want wie weet win jij de titel van de, de winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht... en het Q-prijspakket. En ik zorg ervoor dat hij goed gevuld is. En de teller die staat nu gewoon op nul, hè? Dus stel je voor dat je op eh, 1081 woont. Gewoon appen, want als er niets binnenkomt, kun jij de winnaar zijn. Dit Q-music en Old City... Sounds better with you. Better with you. Girl, don't run from me. He got that chemistry, uh. If you love it, then no need to hide from it. Oh, we I pretend. Those eyes don't pull me in. Should I jump? Should I jump? Should I jump on it? eh, uh, eh. Yeah, yeah. You know I. Passage of princess, never go alone. my side, you can keep the warmth. I need something more, more than physical stimulation. You know. I Of me? Wist je dat uit onderzoek is gebleken dat huis nummer 2 het meest populair is? Nou, dat gaan we eens zien of dat zo is. Ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar met het laagste huisnummer. Aan de lijn heb ik Sandra. Goeienacht. Hi. Hey, Sandra. Waarom ben jij nog wakker? Uh, ik ben nog aan het ver. Bouwen. Ik heb uh, vorige maand sleutels gekregen van mijn eigen kroeg... en ik ga vrijdagavond open en er moet nog best wel wat gedaan worden. Oh, wat spannend. Ja, absoluut. En wat moet er nog allemaal gebeuren? Er moet nog helemaal opgeruimd worden, dat sowieso. Dus ja. alle verbouwspullen staan er nog. De hele drankenkast is net ingepakt. Dus alle flessen en kratten staan er allemaal nog. Geek. Dus, uh, en vooral schoongemaakt worden er nog. Ja, en tot hoe laat ga je door dan, deze nacht? Nou, ik hoop met een half uurtje naar bed te kunnen. Oké. Okay. Oh, ja, dan moet je natuurlijk ook nog naar huis. Ja, nee, ik woon er eigenlijk boven, dus zo ver naar huis oh, ook weer niet. Oh, wat goed. Wat lekker. Ja, heerlijk. En ik Heel makkelijk oh, thuiskomen ja, naar werk. Ja, zeker. En hoe doe je dat met uh, overlast dan? Daar heb ik geen last van, want als ik, uh, als ik open ben, ben ik toch altijd zelf aan het werk. Ja, dat is natuurlijk zo. Dat, is dat zo scheelt goed. heel veel. Hé, hey, Sandra, zoals ik al zei, ik ben op zoek naar de luisteraar met het laagste huisnummer. Op welk uh, huisnummer woon jij? 165. 165. Kijk, dat is natuurlijk niet heel laag. Nee. Maar ook niet heel hoog. Nee, maar ook niet heel laag. Ook niet heel laag. Denk je dat er iemand overheen gaat? Ik denk wel dat er iemand onder gaat zitten, zeker. Ja, dat is ook zo. Maar Sandra, ik wens jou nog heel veel succes. En thanks voor je appje. Dank je wel. Succes Fijn met dag. de opening, hè? Heel doeg, goed, dankjewel. Doeg, doeg. Ja, want dan gaan we gelijk door naar Maya. Goeienacht. Goeiedag. Ja, jij gaat er al gelijk onder zitten, hè? Ja, dat, uh, dat klopt. Want welk huisnummer heb jij? Ik, uh, ik woon op 44. 44. En woon je daar al lang? Uh, ja, nou, uh, 2,5 jaar. Oké, okay. en, en hoe bevalt het? Ja, heel goed. Ik ben weer terug uh, naar mijn uh, dorp waar ik, uh, ik geboren ben. Oh, dat is altijd goed. Dat is echt wel thuiskomen dan. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. En met hoeveel mensen woon je daar? Wij wonen daar nou sinds kort met z'n vijver. Oh, sinds kort? Ja, ja we hebben gezinsuitbreiding gehad. Oh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hij Ver... is nou drie maanden. Oh, oh gosh, wat lief. En hoe heet hij? Aaron. Aaron. Oh, nou, ja. Gefeliciteerd. En gaat het met jou ook allemaal goed? Ja, ik ben ook alweer twee maanden aan het werk nu. Oh, dat is snel. Dus, uh, ja, zo. Ja. Nou, nou, Maya, um, huisnummer 44. Voor nu sta jij nog op nummer 1, maar ik ga nog een ronde doen. Is goed. Dus hou je mobiel de gaten als het kan. Ga ik doen. Oké, okay, dankjewel, Maya. Hé, hey, fijne uitzending. Yoehoe, fijne nacht. Ja. ja, heb je nou een lager huisnummer dan 44? Dan zou ik zeggen: stuur nu een berichtje in de Q-Music App. Zometeen muziek van Alesso. Eerst Best bij Q. we lost to the flames, things we'll never see again. All that we have amassed sits before us, shattered into ash. is this fire Kee Music Bestel and Things We Lost in the Fire. Ik kom er dus net pas achter door de nachtwedstrijd dat ik altijd op even getallen heb gewoond. Ja, ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar met, de, met het laagste huisnummer. Begon daarbij bij Sandra, die had het huisnummer 165. Daarna Maya op nummer 44. En nu ben ik bij Joey. Goedemiddag. Goeiedag. Joey, op welk huisnummer woon jij? Ik woon op nummer 24. 24? Kijk, we gaan gelijk een stap naar beneden. En uh, hoe lang woon je daar al? Ik woon dus zo uh, nou precies vandaag acht jaar. Precies vandaag? Ja, precies vandaag ja. Ja, de 15e. Ongelooflijk. Gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. En, en hoe lang blijf je hier nog wonen, denk je? Nou, ik hoop toch even, voorlopig nog heel lang. Voorlopig nog lang. Wa ja. Is daar een reden? voor mij ligt wel. Is het gewoon nou, een tophuis? Ja, ik zit op een lekker plekje, lekker rustig, doodlopend straatje, hoekhuis. Oh, kijk. Bo en, uh, bos, bosjes achter me, dus helemaal geen, uh, nee. geen huis achter me. Heerlijk. Nou, heerlijk, ja. En is jouw huis een beetje... Sorry? Oh, ja, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik zei iets heel stoms. Ik zei iets heel stoms. Oh, Joey. Nee, je zei het verboden woord. Oh, oh, oh. Uh, druk, hè? Drukken, ja. ja. Ja, drukken. Ja, uh, ik wilde zeggen, is jouw huis opgeruimd of juist een enorme chaos? Nee, hij is, uh, hij is wel goed opgeruimd, ja, opgeruimd wil ik ook weer niet zeggen. We hebben vier katten rondlopen, dus ja je hebt oh. over katten spullen liggen. Ja, ik snap het. Dus uh, ja, maar verder is het gewoon uh, ja, leefbaar, hè? Ja, gewoon leefbaar. Ja. Ik ben helemaal afgeleid. Joey, ik ja. bedank jou enorm. We gaan, dat nee, ga ook. Uh, geen dank. We gaan nog een ronde door. Um, maar voor nu uh, is het nu even. <laughs> Helemaal van apropos. Uh, Joey, ik wil je bedanken. Fijne ja, nacht en okay. Fijne nacht, je Doei, werk Doei, Doei. Hoi. Ja, we gaan sowieso nog een ronde door. Dus woon jij lager dan 24, stuur een berichtje in de Q-music app Maar we doen natuurlijk even een, even een break. LSO, Sasha bij Q. Dit is Destiny. Sasha en Destiny bij Q? Goeiedag Femke. Hi. Ben jij al lang wakker? Uh, ja, eventjes ja. En uh, ben jij speciaal opgebleven hiervoor? Nou, niet per se. Maar ik zal nog even te luisteren. Dus, uh... En toen hoorde jij iets? Ja, ik hoorde iets. Jij ja, en... versprak je een beetje. Oh, oh. Ja, oké. Okay. Uh, zullen we maar gewoon luisteren? Helemaal goed. Nou, heerlijk ja. En is jouw huis een beetje. Ja, ik zei het. Overduidelijk, hè Ja. Ik ga jou blij maken, Femke. Jij wint namelijk 500 euro. Oh, dankjewel. Wat, wat ga je daarmee doen? Nou, uh, dat weet ik niet, maar ik heb net wel 3 mars tickets gekocht. Dus oh, ja. Dat, dat komt uh, goed uit. Dat komt goed uit. Dat komt zeker goed uit. Um, Femke, veel plezier daarmee. Yes, en een hele fijne nacht. Ja, yes, hetzelfde succes Dankjewel, dankjewel. En we gaan natuurlijk door met de nachtwedstrijd. Dus heb jij een lager huisnummer dan 24? Stuur dan nu een berichtje in de QMSCAP. want we gaan voor de laatste ronde. Dit is Morgan Wallaby, Q and Love Somebody. Going over Can't keep my name out the mouth these days. Yes, yeah, I live too fast to ain't about these games they all play one oh. Ja, ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar met het laagste huisnummer. Even een uh, korte resume. Ik begon met Sandra, die, woonde op, of die woont op nummer, nummer 165. Toen sprak ik Maya op nummer 44. En ik eindigde net met Joey op nummer 24. En aan de lijn, Naomi. Ja, hallo. Goedenacht, Naomi. Ja, hallo. Hey, vertel eens wat over je huis: de inrichting, de kleur. Um, nou ja, ik heb wel eigenlijk een beetje een rustige stijl thuis. Mm -hmm. Gewoon lekker een zwarte hoekbank met wat uh, houten tafeltjes. En ja, uh, yeah, ah, gewoon nee. lekker modern eigenlijk. Lekker modern, heel goed. En ja. uh, heb je een favoriet plekje in je huis? Ja, dat is mijn bank. Lekker op de bank? Ja, lekker op de bank. TV ja. aan? Je hebt televisie aan, ja. dingetje eroverheen, Heel een kopje goed. thee erbij. Ja, nou, klinkt fantastisch. Of een glas wijn. Of een glas wijn. En wanneer ben je het meeste thuis in huis? Ochtends, avonds, nachts? Nou ja, ik werk onregelmatig, dus het is mm. maar uh, afhankelijk wat voor dienst ik draai. Ja, oké. Okay. Ja. Want je hebt nu ook nachtdienst? Ik heb nu nachtdienst, ja. Vandaar, vandaar. Hé, hey, Naomi, Naomi, op welk huisnummer woon jij? Ik woon op huisnummer 1. Pff. Ja, ik wil de vraag stellen, denk je dat er iemand overheen gaat? Maar ja... Nou, eigenlijk kan het niet, hè? Je wint de nachtwedstrijd deze nacht. Gefeliciteerd. Nou bedankt, wat leuk. Het Supply prijsbrief komt jouw kant op. En je nou, wint dus de titelwinnaar van de nachtwedstrijd van deze week. Nou, leuk. Nou, hartstikke leuk. Hé hey Naomi, ja. ik wens jou een fijne nacht en succes met werken daar. Ja, nou bedankt. Zelfs. Dankjewel, je doeg. Doei, hey, doei.